No! GFM yes. Oh boy Now who's that girl over there? I really gotta talk to that chick Cause that is one Cool sugar candy girl Sami waka waka, this time for Africa. Africa Africa Jungle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 on fire and it's smart Van ZFM. Via de kabel op 104,5. En in de Eter op 106,9. Straks meer. FM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 4 uur. Christian Bodenbakker met het NOS-journaal. In België gaat de kabinetsformatie nog steeds langzaam. Prefamateur Di Rupo heeft van Koning Albert twee weken extra gekregen om een akkoord te bereiken. Hij zit met zeven partijen aan tafel die samen een tweederde meerderheid hebben. Die is nodig om een staatshervorming te kunnen doorvoeren... waarover al jaren wordt gepraat in België. Pas als die gevoelige kwestie is opgelost, kan er een kabinet worden geformeerd. Ondanks het moeizame verloop sprak die Rupo gisteren van een doorbraak. De Franstalige partijen zijn volgens hem bereid om de deelstaten meer macht te geven. Maar een akkoord is er nog lang niet. De onderhandelaars gaan nu een week met vakantie, daarna praten ze verder. In Margraten in Zuid-Limburg heeft zich vannacht een auto in de zijgevel van een woning geboord. De wagen raakte van de weg na een botsing met een andere auto, vloog dwars door een haag en ramde de gevel van de woning. Volgens de politie heeft wonder boven wonder niemand iets ernstigs opgelopen. De bestuurders van beide auto's kwamen er vanaf met lichte verwondingen en de slapende bewoners van het huis in Margraten werden niet eens wakker van de klap. In Venezuela is een Nederlander opgepakt voor de handel in cocaïne en andere verdovende middelen. Dat heeft de Venezolaanse minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt, melden Latijns-Amerikaanse media. De man is 51 jaar en werd opgepakt in de hoofdstad Caracas. Volgens het persbureau Prensa Latina hadden de Nederlandse autoriteiten via Interpol een arrestatiebevel tegen de man uitgevaardigd. De Nederlandse atletiekploeg heeft op het Europees kampioenschap in Barcelona een tweede zilveren medaille behaald... Hartloopster Yvonne Hak werd achter de Russin Savinova verrassend tweede op de 800 meter. Gisteren zorgde Elko Sint-Nicolaas voor de eerste Nederlandse EK-medaille. Hij won zilver op de 10-kamp. Het weer, vannacht droog, minimaal rond 13 graden. Overdag in het oosten zonnig, maar vanuit het westen steeds meer bewolking met kans op een bui. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zee. Zandvoort. En zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de nacht.